De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel, MHP, hield een soortgelijke bijeenkomst in Culemborg. Daar waren er ongeveer 100 aanwezigen verdeeld, 50-50. De grootste vakcentrale, de FNV, houdt een referendum onder zijn leden. Vorige week vrijdag werden werkgevers en werknemers en het kabinet het eend over het pensioenakkoord.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeezee. Zandvoort en zom. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Entertainment for you. Welcome back. Dit yeah. is ZFM Zandvoort. Entertainment for you. Lekker zeg, de nieuwe van Ferry Korsten. En die heet Fillet. En uh, goedenavond en welkom bij het vierde uur van Entertainment View. Want we zijn vandaag uh, vier uur lang tot negen uur. Um hier bij CFM Zandvoort. En uh, Roy is nu ondertussen richting het, uh, het doel om, om de sfeer te peilen en kijken hoe het er nu bij is. We gaan hem zo meteen even bellen. Uh, we zijn nog steeds natuurlijk op zoek naar de caravan. Heb jij een caravan? Dan kan je even naar ons mailen naar redactie.zfm.nl. Of je kan even naar studio 1969. Ja, en weet jij nog een, uh, nou, een goed fonds om te steunen waar we geld voor in kunnen zamelen? Mag ik dat natuurlijk uh, even laten weten? Mag ga ook uh, mailen of bellen Ja dat zeker Ik zit even met het volgende Glennis Grace heeft een nieuw album uitgebracht One Night Only Goud geworden En uh, ik heb dat album gedownload En uh, Ik wil daar een plaatje van draaien Maar ik heb geen idee welke Nou vraag ik even aan jou heb jij, Zie jij er een tussen wat leuk is waarom de Listen, dat is het eind, uh, eindnummer, dat is heel erg goed. Waarom van Hazes, The Wall Bang heb ik geen idee. It's a Man's World van James Brown. Margarita van Borsato, dat vind ik een beetje een zeig nummer. Als je slaat is van dezelfde en als je mij weer aankijkt is het ook van dezelfde ah, Ja, zeg ik uh, doe mijn een plaatje van jezelf en dan uh, doe ik, uh, ja, als je, naar, als je maar mij weer aankijkt, zeg ik dan. Zullen we die doen? Ja, het is doe wel maar... een vrolijk nummer, doen we die. Daarom. Glennis Grace en als je mij weer aankijkt. Live staat op een nieuw album One Night Only. Zometeen bellen we Roy van Buren. He's back in the- ...wij braken ze door Drops of Jupiter. We gaan naar het dorp, we gaan naar Roy van Buren. Roy, hoe is het daar? Ja, rustig. <laughs> ik hoor het. <laughs> nee, ik denk dat iedereen heel erg bang is dat het gaat regenen of zo... En ja, dat uh, vind ik ook wel logisch, maar uh, als je nu naar, naar, naar, naar richting de zee kijkt, is het uh, hartstikke uh, uh, is het weer een beetje aan het opklaren. Oké, okay, het is nu weer een behoorlijk boven Zandvoort. Maar het blijft ook uit met de regen. Dus ik weet dat ze we dit keer over overslaan uh, en dat ze uh, Zandvoort toch wel een evenement gunnen dit jaar. Want het is best wel een mooi evenement, het uh, de, de midzomernachtfestival. Je ziet wel al dat alle ondernemers echt met elkaar uh, samenwerken. Wat normaal concurrenten van elkaar zijn, zie je nu uh, echt. Yeah, aan elkaar aan één bar zitten. Dus dat is wel erg leuk om te zien. Uh, sowieso de beentjes zijn vooral nu aan het soundchecken. Er is toch helemaal niet zoveel uh, muziek in het dorp. Uh, eigenlijk ook jammer dat ze dan niet zo lang nog uitzenden, maar helaas. Uh, op dit moment is de, dan de Veronica on Tour, uh, van stad gegaan en met om 10 uur Rick van Veldhuizen. Uh, nou we lopen door de straat en uh, ik kan je wel zeggen dat uh, de straat wel wat drukker aan het worden is dan net. Uh, dus ja, mensen ja. weten wel dat er een evenement is en hoort u dit nou thuis uh, zou ik zeggen kom gewoon wel naar de door, Want er zijn genoeg kroegjes waar u kan schuilen. Dus, uh, in ieder geval, uh, ik, uh, ik, ik ga er wel vanuit dat het weer moet gaan worden. Ook al gaan we weg, de mensen weten heus al hun kroegje te vinden. En daarvanuit kunnen ze ook genieten van de muziek. Oké, okay, nou duidelijk. We gaan je zo meteen weer even bellen Roy. En dan uh, horen we meer. Ja, is goed. Oké, okay, tot zo. Okay. Zalvoort. Zalvoort. Entertainment for you. I'm POF de kunst en uh, Suzanne En het wordt steeds gezelliger, gezelliger in het dorp. Kom er natuurlijk naartoe. Heb je de kans om naartoe te komen? Kom gewoon. Want het uh, programma is dat volgt de Middenhal. De straat staat buckwheat. Dorpsplein, too hot to handle Eindehalte staat Johnny Wiener en de snietselt gezellig, gezellig beentje Gassersplein is hier om de hoek, naast de studio Veronica Drive-In Show met Rick van Veldhuis Een bekend DJ van uh, Radio Veronica natuurlijk En de Cozy Cotton Band op het Kerkplein Aldo, wat doe jij normaal gesproken als je uitgaat? Ja, dan ga ik uh, een kroegje in En uh, een beetje met vrienden van me een beetje buurt drinken. En kijken of nog een beetje... Uh... En, en wat vind je van zijn dag als vandaag? Dat heeft toch wel een toevoeging? Of vind je dat nou niet echt... Uh... Nou ja, het is toch een beetje een leuke begin van de avond. Het uitgaan begint een beetje uh, rond 12 uur pas. Ja, ja. Uh, ja, en... Uh... Dan denk ik, ja, dan heb je toch wel daarvoor al iets, ja, ah, een beetje in de stemming te komen van het uitgaan, zeg maar, een beetje het feesten. En dan ga je na twaalf ga je lekker de stad in, of de kroeg, of uh, weet ik ja, het. Ja, ja. En dan uh, ga je gewoon door. Nou, te gek. Dus uh, als je nog langs kan komen hier in uh, Zandvoort, doe dat gewoon. En uh, al kom je maar een half uurtje, het is hartstikke gezellig. Dan ga ik één plaat draaien die op dit moment misschien wel de populairste dansplaat van dit moment is Pitbull Neo Everjack. Dit is Give Me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 promise tonight yes. Yo, girl What well, I'm involved with the deeper than the Masons, baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Put it on my life, baby I'll make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Dollars Excuse me, excuse me I'ma drink a little more than I should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 them Entertainment for you Sluiten Pinkpop 2011. The Foo Fighters. And learn to fly. En dan gaan we even naar Roy. Hij staat uh, natuurlijk hier in het dorp. Roy, hoe is het nog steeds daar? Wel ja, goed. Ja, gaat het goed? Daar vertel. Ja, ja dat is wel. Jullie vertellen van daar, jongens. Kijk, held, held, hey, top. Ja, ik het begint langzaam nu wel, uh, ja, uh, het begint langzaam uh, wel uh, drukker te worden mensen. En een beetje geit aan het weer noem ik het maar even. Uh, en ik begin natuurlijk ook op te klaren, het heeft even weer gespetterd, Maar het voelt, steeds, het voelt steeds weer goed, denk ik. Zowel al voor in het dorp, als uh, uh, op het Gassensplein, het komt echt wel goed. Met de weer en met de mensen. Uh, yeah, je kan een, uh, een uh, muntje kopen uh, voor drankjes. Dat is een speciale muziekmunt. Die zijn tijdens de festival in Van geldig En uh, ze kosten 1, 25 euro per stuk. En, uh, en ja, dus uh, daarmee kan je de drankjes ook van bij de stand halen. Uh, verder, uh, ja, ik sta nu bij de Kort Cotton Band. Daar hebben ze een heel mooi podium opgebouwd en uh, de Culture kortement is zoals elk jaar een uh, groot succes op elke plek dan ook. En uh, ja, ze zijn er bijna klaar voor. En uh, ja, het feest gaat rond 9 uur per beentje beginnen en ze proberen een beetje af te wisselen per band. Okay. Uh, de kniepsels uh, uh, waren ook klaar. En uh, er was één band nog middenhalte uh, straat die nog flink aan het opbouwen is. Dus uh, ja, het, het, het, is, uh, het begint allemaal een beetje langzaam. Maar we uh, hoeven de Veronica contour, die zal flink aan het draaien. En zoals uh, iedereen weet, 10 uur Rick van Velshuizen bij. Uh, bij de Veronica Tour. Dus uh, het komt helemaal goed daar. Oké, okay, top. Nou, we spreken je zo meteen weer. En dan uh, gaan we even kijken wat er nog meer gebeurd ja, is. Ik zie je in de studio gewoon. Oké, okay, ja, nou, ik, zo. ik zie je zo, hè. We oh, zien je okay. zo. Oh, hey, tot zo. Hey, hallo. Nee, Ga nee. eens boven even achter de wasbak kijken. Er is nu richt een bericht opgedoken. Een renovatiemonteur met een goed hart heeft vandaag in het Noord-Duitse Nienburg. En blikken doos met 75.000 euro en 1700 dollar gevunden bij het sleutelen aan een wasbak. Oh. De man heeft een rijkmakende fondsje netjes ingeleverd. Dat melden de Duitse politie vandaag. En jij bent toch uh, loodgieter? Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee. Ik, ik zit net even na te denken. Zou maar je het terugbrengen of niet? Ik, uh, je, ik denk wel dat ik, uh, dat ik het uh, overleg wat ik ermee ga doen. Oké. Okay. Nou, ik kan je wel leuk iets vertellen erover trouwens. Ja, uh, ja, vertel. Mijn collega is uh, een keer mijn een klant geweest. Ja. En die... Uh, Oh, dat was nou, een oud vrouwtje en die had een kussen op de stoel liggen. Ja. Ja, mijn collega had gewerkt dus die had het kussentje op. Ja. Ligt daar de dus ik vol met geld onder. Oké, okay, en wat heeft hij ermee gedaan? Ja, die klant had er natuurlijk bij. Hij zegt, ja, moet ik dat niet weghalen ofzo? Ja, toen, die klant, toen die klant van, oh, oh, oh ja, oh ja. Maar het ja, is dus toch uh, mensen rare plekken hebben om uh, spullen op te beuggen. Ja, dat ja, ja, ja. En dat een oude vrouwtje, zei hij. Ja. Het gebeurt vaker met oude ja. vrouwtjes. Ja. Nou ja, leuk vrouw. Leuk ja. vrouw. Je zal het maar vinden. Ik weet ook niet wat ik ga doen. Het is zeven uh, voor half negen. Goedemiddag. Dit is Entertainment View. Langzamerhand loopt het programma tot zijn einde. En dan gaan we met z'n allen lekker het dorp in om te gaan feesten. Nu gaan we naar Dothan. City lights are pointing at me. I close my eyes to see what you see. The smoke clear it took my breath. Een van de betere van Bluff hoorde je even uh, hier. En natuurlijk, uh, helaas voor Bluff was het Concert uit Sea af, uh, afgelast. Kaarten kunnen teruggehaald worden bij, uh, wat was het ook weer, Concert at Sea.nl. Ja, dat zei Henry. Zometeen gaan we nog even doorbespreken over wat in het dorp aan het doen is. Nu eerst, Orson. Oh, niks, niks, niks.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 like before I took off my sunglasses and waited for the words When we go out tonight I'll be looking so far We looking so far past the Let's finally begin hier bij Entertainment View En uh, op van Sanford natuurlijk En uh, langzamerhand loopt het dorp steeds meer vol Ik zie constant zie ik mensen langslopen Die richting het, uh, het centrale punt van het dorp komen natuurlijk En het, uh, volgens mij wordt het wel steeds gezelliger hè? Ja, ja, als je je 06 nummer achter wil laten bij de studio Dat kan, gooi het gewoon in de brievenbus Voor de aldo <laughs> ik, uh, Ja, vertel me, wat wil je? Ik uh, ben op zoek naar een leuke meid <laughs> Aldo is op zoek naar een leuke meid. <laughs> ben jij een leuke meid? Vind je dat van jezelf? Een man met een pruik, heeft hij ook geen bezwaar mee? Dan no. kan je even bellen naar de studio. 023 573 1969. 023 573 1969. Of je komt gewoon even langs bij de studio. Je hebt nog 10 minuten. Je hebt nog 10 minuten en dan uh, langzamerhand gaan we stoppen. Maar het ziet er steeds gezelliger uit in het dorp. En, uh, gaan, uh, jij bent net even door het dorp geweest, Roy? Ja, ja. de eerste impressie, ja, dat was zo, dacht ik, ja. Gaan er nou wel mensen komen? Maar moet je die donkere wolken weer zien? Ja, ik kijk nu naar boven. Vanuit het raam. Oeh, oeh. Ja, ik vind het uh, jammer. Voor zo'n evenement. Het is toch een beetje een smet op een evenement, vind ik dat. En, uh, maar ja. ik ga ervan uit dat de organisatie echt er alles aan heeft gedaan... Om het weer een leuk salsa festival Waar ik zeg, midzomernacht festival van wordt gemaakt. Ja, ik zou ook wel salsa op een gegeven moment doen. Ja. Als mensen genoeg op hebben, gaan ze zelf salsa Maar er is genoeg te doen in het dorp. Vijf podia's. Rudy, jij weet van wie er optreden? Ja, ik ga nog één keer halen. Natuurlijk. Buck Bucketwet. Wet. Buck Wet voor de tweede keer. midden Middenhaltestraat. Dan heb je Toe Hennen op het dorpsplein. Johnny Wiener en de Einde Haldenstraat, Veronica Driving-Jammer met Rick van Veldhuizen. Gasthuisplein in de Cozy Kallenband op het kerk. Die begint bijna trouwens, de Cozy Kallenband. Die begint bijna, ja, oké. Okay. Nou, dan gaan wij de... zometeen even kijken. Wat ga jij vanavond nog doen? Wat ga ik vanavond doen? Ja, feesten! Feesten! En <laughs> nee, jij? Nee, nee, nee. Maar ik ga gewoon relaxed kijken naar de bandjes. Gezellig met jullie, hè? Sowieso ja. gaan we even met z'n Mijn vriendin kan er ook bij komen. Ja, dan natuurlijk. ze luistert, maar uh, dat weten ze toch. <laughs> Jouw vriendin heeft trouwens ook Aldo. <laughs> nou, <laughs> probleem. We ja, uh, met uh, met de moeder naar de film. Oh, ik dacht met, nou, nou, maar. Maar, wel. wel weer een leuke uitzending, jongens. <laughs> ja, het is een tijd geleden. Ja. Dus uh, als je een handtekening wil van de enige echte Roy van Buringen, of je wil met hem op de foto, de fotogenieke Roy van Buringen, ja, of je spreek Rudy, hem aan en dan kan het natuurlijk. Dan kan ik met Rudy van Nicola op de foto. Maar dan moet je alleen een meisje zijn en je moet je 06 afgeven. Ja. Het gaat nu echt helemaal nergens. Je kan ook uh, met Aldo op de foto, maar dan moet je eerst je doen. 6 geven. Ja. Nee, we gaan de verkeerde kant op. Maar in ieder geval dat een leuke uitzending. Iedereen bedankt die er aan heeft meegewerkt. Ja, voor ja. mij bedoelde Lena dit. Uh, dat we niet tot 12 uur mochten. <laughs> ik, ik denk het ook, maar, maar dat was echt niet gebeurd. Nee, dus nee, we willen iedereen even bedanken. We willen natuurlijk ook Sjors van Dam uh, bedanken. bedanken. bedanken. Dat zonder toestemming ze uitzending dingen hebben mogen Is gebruiken. Dat zo? Nou ja ik wil hem bedanken dat we even in zijn tijd uh, mochten doorgaan Dankjewel daarvoor En uh, volgende week zijn we natuurlijk weer uh, We zijn er weer natuurlijk weer met Entertainment View En uh, ja. tot zometeen in het dorp hè? Ja bye bye en bedankt En tot ja. de volgende week En laten we nou afsluiten met een nieuwe muziek Chase Steadus heeft een nieuw nummer uitgebracht Samen met Delilah Dit is time If you can find the time To give your love to me I will wait for you if that's all you need if you can find time if ever you're free just drive me like and tell me where. Je. Ja. stand voor Jason Stedes, Delilah. En dit was Time. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja. Ja, Jongens, jullie uh, zien ja, voor de gezellige moet zeggen, avond. Ik moet zeggen, het slecht weer wordt dan eens. Ja, nou ja, nee, de zon schijnt. Kom allemaal oh, even naar, we gaan even, we gaan even feesten en het wordt hartstikke gezellig. Dankjewel en uh, tot volgende week bij Entertainment View. Later! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.